Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Zo'n 100.000 mensen hebben geprotesteerd tegen de coronamaatregelen. Gebeurde in zes verschillende steden onder het motto Unmute Us. De protestmarsen zijn een idee van organisatoren van evenementen en festivals. Die vinden dat grote evenementen vanaf september weer moeten kunnen. Het wordt tijd dat mensen wakker worden en op gaan staan. Het kan zo niet langer door. Mensen hebben dit nodig. Het zijn echt alle allerlopen. Ik ben het er helemaal mee eens. Als ik jonger was, had ik me tussen de menigte gevoegd. In Utrecht, Rotterdam en Amsterdam was het vanmiddag zo druk dat de organisatie oproept om niet meer te komen. Een groot deel van Lelystad zat vanmiddag zonder stroom. Het is volgens de netbeheerder nog niet helemaal duidelijk wat er aan de hand is. Meer dan 900 huishoudens hadden last van de storing. Inmiddels is de boel weer opgelost. Dankzij de Formule 1 race in Zandvoort over twee weken... rijden er dat weekend in de rest van het land minder treinen. Volgens het Haarlems Dagblad zijn er veel extra treinen nodig... om alle racefans richting het circuit te krijgen. Daardoor zijn er te weinig machinisten over voor de treinen in de rest van Nederland. Het is nog altijd grote chaos rond het vliegveld van Kabul in Afghanistan. Duizenden mensen staan bij de poorten van de luchthaven te dringen in de hoop dat ze met een evacuatievlucht mee kunnen. Volgens deze Engelse journalist is de situatie verschrikkelijk. This is the worst day by far. The people at the front are being absolutely crushed and we believe people have died uh, this morning. Um, I've seen a lot of people getting um, medical attention. Het weer, het is een mix van wolken en zon Dus 22 tot 25 graden. Vanavond en vannacht trekken er regen- en onweersbuien over ons land. Morgen ook een mengelmoes van wolken en zon. Het wordt dan ietsje koeler, een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is druk vanuit Zandvoort op de N201 Zandvoort-Hoofddorp. Tussen Bentveld en aansluiting met N208 is de verdraging nu bijna 40 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 En zie dan hoe je straat dat maakt me heel erg blij. En blijf zoals je bent, je hele leven. Ik kan steeds meer dan jou, jij bent een Heel. Ik hou steeds meer van jou. Altijd in mijn gedachten, al in en al in nachten. Hou ik van jou? Als ik eerlijk ben, erger ik me zo. Komt er minder uit mijn mond dan ik, ik heb liggen op mijn toon. Maar dat geeft ook niet, want ik ben onderweg. Mijn vertrek naar een plek in mijn hoofd waar ik de enige ben die de code kent. Hier val ik zonder blauwe plekken, hoef mezelf niets uit te leggen. Nee, dat hoeft hier niet. Dat hoeft hij niet. Is het veilig En niks is heilig Hoef mijn gesprekken Niet te wissen Mag me honderd keer vergissen Deze plek is veilig En niks is heilig Ik ga De meningen niet missen Geen beloftes En geest bij. Als ik eerlijk ben Voelt het best wel goed Om de dingen. Zoals het zogenaamd wel moet Maar soms durf ik niet voor die ogen in mijn rug Wat ben ik dan blij met die plek in mijn hoofd Waar ik altijd naar vleug Hier is het veilig En niks is heilig Hoef mijn gesprekken niet te wissen Mag me honderd keer vergissen Deze plek is veilig Ik ga de meningen niet missen, geen belofte en geen spijt. Dan kan ik altijd alles zeggen wat er speelt in mij. Hier leef ik mijn eigen wetten, alles alles blijft geheim. Wat ik bij mezelf denk, dat is van mij. Hier is het veilig en niks heilig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 Zand. dit is ZFM Zandvoort. Voel je wat ik voel als ik kijk naar jou? Jouw ogen zeggen alles wat ik hebben wil. Zeg me wat je voelt en graag willen zou. Ik verlies me in jouw ogen, ja, want Heerlijk naast me met je ogen dicht En de zon door de gordijnen schijnt heel zacht op je gezicht Moet ik er weer aan denken Dat ik jou pas veertien dagen ken Zij is overkomen, heeft de tijd haar stilgezet, want ik geloof niet in sprookjes. tussen ze dat ik ook eens zal vallen voor een vrouw weet je wel, weet je wel, weet je wel dat ik nu verloren ben. De, de zon die staat te stralen, het strand weer afgeladen, de lucht die is zo hemelsblauw. Rassen vol met mensen, wat valt er nog te wensen? Gezelligheid is waar ik van hou. De zon begint te schijnen, zorgen gaan verdwijnen. Kon net maar altijd zomer zijn. Een mens kan mij me iets maken, ik schreeuw het van de daken. Oh, wat voelt de zomer fijn?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 Tot in de late uren gooi alles van je af, zonder een pardon. Al die mooie nachten, ik was weer even wachten. Nu is die tijd weer hier, samen in de zomerstoorn. Met een zetje van zon, zee, zandvoort en zomerhit. Ik doe alsof het mij niets kan schelen. Ik doe alsof ik jou niet zie. Het liefst zal ik jou met niemand delen. Want ik wil jou alleen voor mij. Oh, na na na na na na na wil jou alleen voor mij? Oh, mijn gevoelens in mijn hart laat ik nu vrij. Want ik zie jou sexy heupen. Ik jou nog niet kende, Hier ben zo vreemd, zo vreemd voor mij. Maar toch zal ik je nooit met iemand delen. Want ik wil jou alleen voor mij. Zonder naam, aan met het mes op je keel. Dat mijn partendeel, je vuur en je vlam en de hele rattenplan. Yeah! Zijn we weg met de vijand, en zijn houten kanon. Met toeters en met ballen aan een hele grote tron. Met gevoel voor wat humor en de dorpsharmonie. De hoop op de vrede, met weten kan niet wie. Dus kom wel we gaan mee, ook al heb je geen idee Van de straat waar ik woon, alle stoepen die zijn schoon Naar mijn tuin, naar mijn huis, altijd is er iemand thuis Naar mijn achterbalkon Daar ligt ze nog 6.9 is Zon, Zandvoort en zomerhits. Ik ben vaak heel laat onderweg en kan niet bij jou zijn Dan moet ik s'avonds werken Dan vind jij Tijd vrij. Ik zie je dan ook denken. Wanneer heb je tijd voor mij? Geloof me, schat voor mij iets. Er maar één en dat ben jij. Want morgen vroeg dan kus ik jou. jou alleen sla mijn armen om je heen want morgen vroeg dan kus ik jou zijn wij twee bij elkaar dat wordt de mooiste herinnering die ik van jou bewaar dat wordt de mooiste herinnering die houdt ons bij Van huis ben dat Ik geen gekke dingen doe Ik sta niet altijd voor je klaar Dat geef ik eerlijk toe Maar ik blijf altijd verlangen Ook als ik er niet ben Naar mijn allergrootste liefde De mooiste die ik ken. Want morgen vroeg, dan kus ik jou, maak ik alles weer goed. Ben ik met jou alleen, sla mijn armen om je heen. Want morgen vroeg, dan keus ik jou, zijn wij twee bij elkaar. Dat wordt de mooiste herinnering die ik van jou. Dat wordt de mooiste herinnering, die houdt ons bij elkaar. Want morgen vroeg, dan kus ik jou, maak ik alles weer goed. Dat wordt de mooiste herinnering die ik van jou bewaar. Dat wordt de mooiste herinnering die houdt ons bij elkaar. Just watch me dance Watch me there. Maar zijn woorden die ik hoor wel waar Ik wil het niet geloven Maar het voelt voor mij een beetje raar Als je ergens soms mee zit Dan zou ik willen dat je het zegt Ik wil het van je horen En dat jij het mij nu zegt Vraag die jou alleen, ik hoor de waarheid graag. Draai er niet omheen, zeg mij meteen, nu is het nog vandaag. Vraag die jou alleen, zeg me het is niet waar. Ik wil dat je alles zegt, dan ben ik nu waar het heet. En ben ik met jou klaar. Ik zie twijfels in jouw ogen, maar ik snap niet goed waarom. Omdat je mij in al die jaren mij toch alles zeggen kon. Ben je ergens in je haat dan toch misschien een stilgeheil Maar ik vind dat jij echt eerlijk en oprecht moet zijn Vraag die jou al alleen Ik hoef de waarheid graag Draai er niet omheen, zeg mij meteen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 Ik heb weer zin in een geweldig feest Ga je met me mee naar het café, daar moet je zijn geweest Achter de bar staat een mooie meid en ze tapt de glazen vol Ik pak de mic en we gaan weer los, ja we gaan weer aan de rol We are midnight the midnight time. We zakken lekker door en we dansen op de bar. Ah. Het is een mega feest, je moet die zijn geweest. We geven nu echt gas. We are the Midnight Dynamo's. Dat de muziek gewoon je heupen los. We are the Midnight, we are the Midnight, Midnight Dynamo's. De moet je zijn geweest Achter de bar staat een mooie meid En ze tapt mijn glas weer vol Ik pak de mic, we gaan weer los Ja, nog een keer aan de rol We are the midnight dynamo's de muziek, gooi je heupen los We are the midnight, we are the midnight Midnight dynamo's De zomer van ZFM. ZFM antwoord 106.9 FM. Er was niemand die me kende zoals jij. Vanaf de eerste dag waren wij een feit. En niemand die het wist van jou en mij. Achteraf gezien was dat de leukste tijd... Maar de ruzies en verhalen kwamen vaker. Ik vroeg me af, moet ik dit maar laten? In mijn hoofd vroeg ik met al die vragen, omdat ik niet over gevoelens kon praten. Ik ben niet meer van jou, jij bent niet meer van mij. Je houdt je nu wel groot, maar gaat kapot van de pijn, omdat je bij me wilt zijn. Bij me kunt zijn, En is dit dan het eind? van een hele nare tijd? Alles is verloren en wat heb je nu bereikt? Want je bent me nu kwijt. Pas achteraf krijg je spijt. Ik loop nu vaker in mijn eentje over straat. Vele mensen vragen hoe het met me gaat. Gek genoeg zijn ze allemaal verbaasd als ik ze zeg dat ik ook door moet gaan. Zoveel kansen gekregen in mijn leven. Zoveel gemist omdat ik dacht aan jou en mij. Was nooit van plan om een spel met jou te spelen. Maar achteraf heb jij het tegendeel bewezen. Ik ben niet meer van jou, jij bent van jou.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 Als je spijt, want je bent me gekwetst. Wat maakt achteraf krijg je spijt. La la la la, la la la, la la la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 La la la la la, ta ta la la la la la, la la la la la,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 FM op 106.9 is Zon Zee, Zandvoort en zomerhits. Samen naart geluk, nog zijn dat alleen maar dromen. Samen. Ik hoop dat dat gebeurt Samen naar het verdriet Dat nog voor ons zal komen Samen alles doen Voor ons gaat niets meer stuk. Jij ja, maar weg, je weet waarheen. Je hebt me zoveel pijn gedaan. Ik leef zonder jou voortaan, een ik in terrein alleen. Vrienden, zij luid, met het hart zij gaat steeds haar eigen gang en ze schuift jou langzaam aan de kant. met een man. Nee, Alleen. Ook in de Zomer is jouw Keuze. ZFM. Ik ben jong en is Waar kom jij vandaan? Schatje ken mijn naam Waar kom ik vandaan? Shafiq Roman Zeg Girl, wat is je naam? Waar kom jij vandaan? Want je drink, man? Hey, baby, ik ben jong en Girl, wat is je naam? Waar kom jij vandaan? Want je drink, man? Baby, alsjeblieft Schatje ken me naam, en waar kom ik vandaan, daar van onderaan. Baby is een freak, daarom ga ik door het met de heel diep. Zat om te beginnen, wees lief, maar die duimen zo mijn niggas ik blid. En ik laat je never zitten, no way, schatje zag me bij je, oké. Okay. Want vanavond gaan we, ja vanavond gaan we. You see, you see We're here for myself, girl, don't tease me And I seek fault, my, please don't leave me Make your panic safe, make what's Mr. Lonely What do we, I, who we, I See you make a bad my world fall in love